Vanochtend lukte het de opstandelingen te verjagen na urenlange beschietingen door tanks. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Ruim 160.000 Syriërs zijn inmiddels gevlucht naar Jordanië. Daar komen er iedere dag duizenden bij, volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR.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 De Lijn, met Ronald van der Geer. Goedenavond, het Nederlands Elftal treden vandaag voor het laatst... voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Maar het ging niet naar de zin van de bondscoach. Louis van Gaal was zelfs geïrriteerd. Nee, niet de bloed. Hij moet klaar zijn. Hij moet kijken. Als hij niet kijkt, kan hij niet lopen. Nee, hij kijkt niet eens. Dat is duidelijke hetal. Ja, van Louis van Gaal. De Turken zijn trouwens niet bang voor het Nederlands helftal. De laatste wedstrijden van Oranje waren niet zo goed, dus dit is de kans. Kijk, als je Nederland kunt verslaan, dan, dan zijn dit de momenten dat je kunt toeslaan. Want bij Nederland is het er toch een behoorlijke druk op. Vier wedstrijden verloren, vijfde komt misschien eraan. En dat zei het Oesta, een gesprek met de voormalige assistent van Guus Hiddink bij Turkije hoort u straks. En dan begint morgen het EK Hongbal. In eigen land gaat Nederland proberen de Europese titel binnen te slepen. Het laatste titeltoernooi was in ieder geval een groot succes. Ja! Cuba is verslagen. Ja, en dat was een mooie tijd. Verder nog aandacht voor de Welta. Tennis op de US Open en Golf. De Dutch Open is namelijk vandaag begonnen. Tot 11 uur is dit langs de lijn. We worden er net al een, een prachtige flart van. En dan weten we dus dat het Nederlands elftal vandaag traint. Het was de laatste training voor de eerste WK-kwalificatiewedstrijd. En die is morgen in de Arena tegen Turkije. We gaan over Oranje praten met Bas Stigelen. Dag Bas, goedenavond. Ronald, goedenavond. Je hebt nu een tweede serie trainingen onder Louis van Gaal meegemaakt. Misschien je de rondootjes <laughs> al? Ja, daar was Van Marwijk goed in. Van Gaal doet ze wel eens, maar in ieder geval niet elke training en niet een kwartier. Okay, dus... uh, het antwoord is nee, overigens. Oké, okay, goed. Er zaken dan maar. Uh, we hadden het net over die laatste training. Althans, daar hoorden we een flart van. We worden uh, van gauw boos zijn. Eerst maar eens even naar zaken die we eruit kunnen halen. Is er wat uit te halen? Een opstelling bijvoorbeeld? Nou, ja. Een beetje. En misschien ook wel weer een beetje niet. Dat klinkt cryptischer dan ik het eigenlijk wil zeggen. Maar zoals je weet is het zo dat uh, zo'n trainer altijd wel een keer besloten traint... In zo'n week. Nou, dat heeft Van Gaal gisteren gedaan. En daar doet hij eigenlijk alles wat hij belangrijk vindt. En wat wij dus niet mogen zien. Tegelijkertijd is Van Gaal een trainer die altijd alles wel zeg maar, in het teken stelt van de wedstrijd. Dus alles wat hij doet, doet hij wel met de spelers op de juiste positie. Zodat je er niet in een heel elftal, maar wel een stukje hier en een stukje daar... wel iets van kan zeggen. Ja, dat is, is een beetje een... ook zijn werkwijze natuurlijk. Ja, hè? want ja. Hij, ja, hij, hij zegt, ja, het heeft geen zin om, uh, om mensen aan de rechterkant te laten lopen... die ik in de wedstrijd daar niet neerzet. Dus je moet op de training ook daar staan. Op zich maakt het dat voor ons iets makkelijker. Hij heeft een, uh, een oefening gedaan waarbij de uh, rechtsbacks. In moesten passen op de buitenspelers. En die moesten dan een voorzet geven op de spitsen. En toen stonden Willems en Jan Maat linksbek en rechtsbek. En voor de twee buitenspelers Robben en Narsing. Dat was tegen België ook al zo. Maar dan zou dus Jan Maat spelen. En niet Van Rijn. Nou ja, daar kun je het ook wel het een en ander over zeggen. Die pasjes werden gegeven vanuit uh, zeg maar de middencirkel. Daar staan dan normaal de twee centrale verdedigers. Dat waren Heitinga en Martins Indy. En dat hoeft dus echt niet allemaal automatisch te betekenen dat die spelen. Maar dat zou dan maar zo kunnen. En even later stonden in de middencirkel Strootman en Klaasie. Ja. Dus het heeft er toch in ieder geval, in welke vorm dan ook... Uh, de schijn van dat er morgen toch wel een paar nou ja, nieuwe gezichten zijn. zijn het niet meer, maar min of meer... Nieuwe gezichten in dat elftal staan. Ja, kun je kunt niet helemaal uitsluiten hè? voordat we uh, gaan luisteren, bijvoorbeeld, naar Erby Emanuelson. Hij heeft gezegd: Ik neem een risico, ik moet verder. Um, het risico dat we een slecht resultaat halen is daar, maar ik moet een nieuwe elftal neerzetten. Daar past dit in. Ja, en hij heeft het wel natuurlijk al wat beredeneerd. Hè? Want hij heeft gezegd: Luister, ik, ik, ik doe het op deze manier, omdat ik vind dat die anderen. Uh, die die dus niet oproept met Van der Vaart en De Jong en Van der Wiel en Affelay. Bezig zijn met andere dingen een nieuwe club. En ik ja. vind focus heel belangrijk. En daar kun je verder van vinden wat je wil. Hoor, want ik, als je het mij vraagt, denk ik dat je beter uh, in, in dit soort wedstrijden op safe kan spelen. En Nigel De Jong kan opstellen die misschien 90% gefocust is. Maar goed, daar mag je over van gedachten verschillen. Ja, De namen zijn gevallen. Van der Vaart, Van der Wiel, Affelay, De Jong. Ze zijn er allemaal niet bij. Oftewel de bezem is uh, voorst door die selectie van Vergaal gegaan. Er zijn ook spelers bijgekomen, uiteraard. Net al wat namen gehoord, maar Urbie Som is er daar één van. Hij viel vlak voor het EK nog uit de selectie... omdat Bert van Marwijk, vorige bondscoach, niet helemaal in hem zag zitten. Bij Van Gaal is dat anders. Er is nu een nieuwe, nieuwe trainer, waardoor er ook voor mij nieuwe kansen, ja, nieuwe kansen zijn. En, uh, ja, Daar ben ik wel blij mee. Ja. Ja, maar zo voelt het wel. Een nieuwe kans, een nieuwe start, in zekere zin. Ja, zo voelt het wel. Um, ook omdat je er ja, een lange tijd er niet bent bij geweest. En dan um, ja, is het toch wel weer even ja, je plekje zoeken uh, in het team. En uh, ja, keihard werken. Ja, en dat plekje zoeken, gaat dat makkelijk of kost dat moeite? Want de meeste jongens zul je toch nog wel kennen. Ja, tuurlijk. Um, ja, nou, als je kijkt naar het team... Um, ja, is dat, het is natuurlijk niet makkelijk, omdat we genoeg uh, goede voetballers hebben. En uh, ja, hetzelfde wat eigenlijk bij Van Marwijk ook speelde. Dat speelt nu ook, dat je bij je eigen ploeg moet presteren. Dus uh, ja, dat heeft in ieder geval wel invloed op, op uh, ja, de samenstelling van, uh, van het Nederlands elftal. Moeten we nog gaan discussiëren weer of, of je nou linksback of linkshalf bent? Of is dat uh, gepasseerd station nu? Ik denk dat dat een gepasseerd station is. Ja, voor de mensen die denken: ik weet het nog steeds niet, je bent linkshalf. Ja. <laughs> en zo ben je ook hier. Ja. ja want jij en Vers zijn eigenlijk de twee linkshalven. Uh, ja, wij kunnen daar spelen. Kevin kan daar ook spelen. Strootman. Zou die niet meer zeg maar, de vervanger van Nigel de Jong zijn? Waar dan ook Klaas hier voor een aanmerking komt? Uh, nou ja, ik denk, ik denk dat we met. Met Klaasie uh, en, en, en Kevin. Uh, ja, die daarvoor in aanmerking komen voor uh, de plek op, uh, op het middenveld. Nou, ik vraag het namelijk Over omdat de... je een beetje moet puzzelen. Hè? Want, ja. Ik bedoel, normaal... Uh, of normaal. Tegen België stond Sneijder daar met Van der Vaart en De Jong. Ja, Sneijder is er nog, maar die andere twee niet. Dus er moeten uh, moet nieuwe namen komen. Ja, ik denk dat, dat uh, wij twee in ieder geval voor die posities wel in aanmerking komen. En... Uh, ja, dan is het aan de bondscoach om daar, daar een, een, een, ja, een juiste beslissing in te nemen. Ik zei Urbie Som, Was heeft hij al een beslissing genomen, denk je, de bondscoach? Emmanuel ja, Son gaat hij spelen? Nee, die gaat niet spelen, maar de bondscoach heeft wel een beslissing genomen. Dat is wel grappig, hij zei op de persconferentie van uh, gisteren... dat hij al eigenlijk in het begin van de week een aantal spelers is langsgegaan... en heeft gezegd, jij speelt wel, jij speelt niet... Ook dat hoort dan bij zijn idee van focus. Hoe eerder je het weet, hoe beter je erop kan instellen. Sommige coaches houden daar helemaal niet van. Van Marwijk deed pas uh, op de dag van of de dag voor de wedstrijd. Mm -hmm. um, en Het gekke is dat dit gesprek met Emmanuelson heb ik opgenomen... voordat de persconferentie er gisteren was. Dus voordat ik uh, wist dat Van Gaal dat al zo vroeg deed. Daar keek de hele zaal een beetje van op. Hoewel, die zei, dat heb ik altijd gedaan. Um, en toen luisterde ik dat gesprekje met Emanuelson nog eens terug... En toen zei ik van, goh, ben jij eigenlijk de linkshalf samen met Ver? En toen zei hij zelf, ja, eh, maar Strootman kan daar ook spelen. En toen dacht ik later, goh, wat zou dat betekenen? Want ik dacht Strootman of Klaasie en dan Ver of Immanuel Maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Het zou ook maar zo kunnen dat Strootman linkshalf speelt naast Snijder en Klaasie erachter. Yeah. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat kan. Ja, ja, er blijft rond Emmanuel Son altijd dat, dat verhaal hangen. Hè? Ik, ik, toen ik zag dat we hem gingen spreken, dacht ik ook gelijk... oh, linksback. Um, maar dat zie je bij Milan eigenlijk ook. Hè? Ook daar wordt hij altijd toch weer als linksback gebruikt. Ja, als de nood aan de man is. Hij daar nu wel, uh, ja, ze hebben twee wedstrijden gespeeld en hij heeft een half uur meegedaan, geloof ik. En toen was hij wel middenvelder. Uh, dat wilde hij ook het liefst. Uh, maar ja, aan de andere kant, weet je, je kan ook van het, nadeel, het voordeel maken... dat je weet dat je per definitie nog wel ergens anders inzetbaar bent ook... Dan heb je misschien de pech dat er altijd wel één of twee voor jou lopen op de positie die je eigenlijk echt wil. Maar dan kom je misschien toch vaker aan spelen toe. Middenveld hebben we gehad, uh, althans wat betreft de bezetting. En een grote kandidaat voor een van die posities is uh, Leroy Ver, althans zo werd hij dons ons uh, genoemd. Hij is er in elk geval wel bij. Hij uh, kent een goed begin, namelijk van dit seizoen bij FC Twente. En aan het begin uh, van de week, daar gaan we weer, hoort hij of hij speelt. Nee, hij heeft het met iedereen gedaan. Dus, uh, hij, heeft, hij is naar iedereen duidelijk geweest. En, uh, hij heeft een bepaald visie. En, uh, ja, dat is tussen ons en de trainer. Hij zei vorige week op de persconferentie al... dat hij uh, behoorlijk onder de indruk was van jouw spel op dit moment. Laat hij dat ook echt merken, deze dagen? Um, ja, ik, kwam, uh, ik kwam hier uh, natuurlijk voor de eerste keer dan met, uh, met uh, wat andere spelers. Uh, ik heb hier eerder meegedaan, maar uh, ja, vandaag, of, sorry, uh, maandag... Uh, ik ja, echt uh, voor de kwalificatieronde kwalificatie melden. En hij, is vandaag, uh, of, sorry, hij is maandag uh, duidelijk geweest naar me. Hij uh, ja, was heel blij dat ik, er, uh, dat ik erbij was. Ja, wat vindt hij het sterke van jou? Heeft hij dat tegen je gezegd? Uh, ja, ik, uh, ik ben een soort uh, box to boks uh, middenvelder. Ik kan uh, verdedigen en aanvallen. En, uh, ja, dat wil hij van me zien uh, deze dagen. Want ik heb jou ook al horen zeggen van het gaat nu goed bij Twente... omdat mijn trainer ook vertrouwen in me heeft, McLaren. Kan hetzelfde hiervoor gelden bij Oranje? Dat Van Gaal veel vertrouwen in je heeft en dat jij daar veel beter van gaat spelen ook nog? Ja, het spreekt voor zich als hij je al oproept. Dat, je, dat hij veel vertrouwen in je heeft. Je hoort bij de, bij de beste spelers op dit moment dan van Nederland. En ja, dat, dat is sowieso heel veel vertrouwen. Ik, ik probeer gewoon zo, zo goed mogelijk mijn best te doen en ja, je van waarde te zien. De man in vorm bij FC Twente op dit moment. Leroy Ver. Bas, er komt gewoon een hele nieuwe generatie aan. Hè? Het is gewoon even wennen. Ja, en dat betekent dat het automatisch ook wel weer uh, min of meer spannend is... om op de dag voor de wedstrijd over zo'n opstelling te filosoferen. Dat hebben we onder Van Marwijk eigenlijk vier jaar niet hoeven doen... omdat je het wist. Ja. Je kon het dromen. Uh, en dat is nu niet. Dat heeft dus ook te maken met het selectiebeleid van Van Gaal. Hè, met, met een aantal mensen die hij dan nu niet oproept en Misschien de volgende keer weer wel. Maar, maar hij maakt wel de Nederlandse competitie belangrijker. Uh, ja, uh, dat is zo. En ik weet niet of dat altijd even slim is. Van Basten heeft dat ook gedaan, ja. toen hij net kwam. En toen zei hij van, ik, als spelers gelijkwaardig zijn... dan roep ik de speler op die in Nederland speelt. En die kwam toen aan met Kevin Bobsen en Dave van den Berg. Omdat hij een linksbuiten nodig had. En die ja. zei toen van, ja, als ik de eerste 17 buitens niet tot be beschikking heb... dan haal ik de achttiende. Ja. Maar goed, die, die had ook de uitspraak dat hij Nicky Hofstrecht beter vond dan Seedorf. Is dat niet zo dan? <laughs> ja, nee, dat is waar. Uh, nou ja, ik, kijk, ik geloof dat je um, veiliger koers kan varen... op het moment dat je uh, spelers opstelt die het klappen van de zweep kennen. Daarom zei ik net al, ik, ik denk dat ik toch gekozen zou hebben voor Nijssel de Jong. En dan nee. misschien op 99 of 98. Want dan weet ik wel wat hij doet en wat hij niet doet. Kan hij ook een fout maken, hè, zoals tegen België. Maar ik vind dat toch zeven dan in een eerste kwalificatiewedstrijd... Ja. maar een mislukt EK gokken met Klasi. Dat is het natuurlijk ook. hè? Als je de eerste vier wint, zit je ook wat steviger in het zadel. En... Ja, en dan, dan kan het dan allemaal kan het wat allemaal Ja, Maar ja. Je, om nu zeg maar, een, een, een moeilijke periode van een elftal af te sluiten... Uh, het EK en te beginnen met een relatief jonge, onervaren groep... die het allemaal voor jou moeten rechtbereiden... Nou, dat is link. En nogmaals, daar begonnen we mee. Dat vindt Van Gaal zelf ook. Maar hij vindt dus dat dit toch uh, de minst slechte oplossing is. We gaan even heel korte antwoorden. Um, even wat gerucht aan je voorleggen. Heb ik al je tijd opgemaakt, I Ja, dat nee, ja? is nee, ja, hè? Maat-Rechtsbek. Ja. Tim Krul in plaats van Maarten Stekenburg op doel. Nee, dat geloof ik niet. Robin van Persie in plaats van Klaas-Jan Huntelaar in de spits... Is het een onderwerp? Of is dat een. Uh, of is een nee, een grote discussie nee. rond Oranje? Nee, nou, hij zal het wel niet doen. Want hij trainde eigenlijk in alle vormen met Huntelaar. Ja, um, ja want ik, weet je, In potentie vind ik Van Persie een geweldige spits. En als je drie goals maakt uh, tegen Southampton. en zo debuteert bij United. dan vind ik eigenlijk dat je er moet staan. Ja. Maar ik, als ik nu met het mes op keel moet invullen. wie er morgen de spits is, dan vul ik toch gewoon Huntelaar weer in. Worden we gaan met brullen, loeien, bulderen? Was het echt zo slecht? Training was echt niet best, ja. Nee, viel heel erg tegen, eigenlijk in alles. Van het, van het inpasen tot het aannemen, tot de voorzet, tot het afwerken. Maar goed, je weet hoe het gaat, slechte generalen. Ja, ja dat is een prima uitvoering. Dat moeten, we dan nog maar, dat moeten we dan nog maar zien. Dankjewel, Bas. En elk geval. Eeuw. En veel plezier morgen de wedstrijd is live te volgen op uh, Radio 1. Een morgenavond hier dus. We gaan naar uh, de tegenstander, Turkije. Dat is zo op het eerste gezicht. Geen tegenstander, waar je als oranje zijn er nou echt van achterover slaagt. Want het land slaagt er eigenlijk ja, de laatste jaren niet in om zich te plaatsen voor een, voor een eindronde. Daarbij komt ook nog dat uh, er niet zo heel veel grote Turkse voetbalsterren zijn. Turkse voetbal speelt zich voornamelijk in. Turkije af En logisch dat Nederland dan niet zenuwachtig wordt van Turkije. Voor het Oesta was assistent onder Guus Hiddink bij dat Turkse elftal. Hij erkent de stelling zojuist gedeponeerd... maar weet ook dat Turkije op dit moment sterker is dan wij denken. Nou, Als je naar de FIFA-ranglijst uh, kijkt, dan uh, staat er niet goed voor. Maar ik denk uh, nu met een uh, nieuwe trainer uh, bijna dezelfde spelersgroep... en uh, jongens die eigenlijk uh, weer zin hebben is, uh, een, een toernooi mee te maken... Dus ja, dan denk ik wel dat ik wat kan verwachten. Ja, wat dan? Ja, ze willen zich sowieso kwalificeren voor Brazilië. En nu ze uit moeten tegen Nederland. En Nederland heeft natuurlijk nu ook zijn beperking in verband met de laatste, volgens mij de laatste vier wedstrijden verloren. En een nieuwe trainer, nieuwe, jonge, ervaren onervaren spelers erbij... Dus ja, de Turken denken nou ook... Van, van als het uh, wat te halen is, dan is het uh, vandaag wel. Ruiken ze bloed? Dat ja, denk het wel, ja. Duid jij is de mogelijkheden van dit team? Ja, je hebt ervaren spelers erbij die behoorlijk wat mee, mee hebben gemaakt. Zo'n Hamid alten top uh, heeft Europese top gevoetbald. Uh, Emre Bella zo lopen. Real Madrid uh, onder andere? Ja, je hebt spelers die wat een uh, vorm zijn. Je hebt Arda Turan van Atletico Madrid, die behoorlijk een vorm is... Uh, het is nu een, een degelijk uh, stabiele elftal uh, aan het worden. Als je sowieso kijkt naar de clubs waar de jongens gespeeld hebben dan wel spelen. Veel topclubs uit Duitsland. Bremen zit ertussen. Valencia heb ik gezien. Atletico Madrid. Dat zegt toch wel wat over het niveau? Ja, het zijn, het zijn individueel talentvolle ,volle jongens. Het zijn uh, de jongens wat in Duitsland voetballen, sowieso in Duitsland opgeleide jongens. Dus die hebben wel een behoorlijke opleiding gehad en een uh, voetbaldiscipline. En uh, ja, die Mehmet Toppel van Valencia, die is vanuit Galat daar naartoe gaan. Maar die is inmiddels alweer teruggekeerd naar, naar Veenarbatje. Ja, en, en jongens willen toch bij Europese topclubs uh, gaan voetballen... en dus daaraan ruiken hoe dat, uh, hoe dat is natuurlijk. Ja, en sommige spelers die dat dan gedaan hebben... die gaan op een gegeven moment weer terug. Ik zie veel spelers die nu weer bij Galatasaray... dan wel Veenarbatje spelen. Ja, inderdaad. Uh, vooral uh, ja, het wonen in Istanbul, dat spreekt natuurlijk uh, enorm aan. Je zit bij een uh, topclub in Turkije. Uh, Financieel is het heel aantrekkelijk. En je spreekt dezelfde taal, dus... Uh, Alleen maar positieve dingen. Nou heb je dus die namen van die spelers die bij grote clubs spelen of hebben gespeeld. Die raken toch niet in de war van Martins Indy, met alle respect? Nee, nee sowieso niet. Ook niet van een uh, snijder of zoiets. Want het zijn toch wat, wat, de spelers waar ik het over heb gehad. Ook, ja, zo'n Hamid Altentop heeft toch... Uh, Bayern München, Real Madrid gevoetbald. Dat dus zijn ook gewoon grote namen. Maar die jongens zijn gewoon gebrand. Omdat het misschien hun laatste toernooi zou kunnen zijn. Om toch nog eens een keer voor het vo uh, Turks voetballand... toch nog eens een prestatie uh, neer te kunnen zetten. En het is natuurlijk fantastisch en mooi om, om eens een keer weer een uh, toernooi mee te maken. Het zou je laatste toernooi maar zomaar kunnen zijn. Dus dat wordt vuurwerk in de arena morgen? Ja, ik denk... Uh... Ja, vuurwerk. Ik hoop het wel. Maar ik denk dat Turkije gewoon heel gedisciplineerd zou, uh, zal gaan voetballen. Zich niet gek uh, zal ma laten maken. En wat we niet moeten onderschatten, denk ik. Er zullen heel veel Turken in het stadion zijn. Ja, ik had gelezen 17.000 in het Turkse vak. Maar er zijn ook heel veel Turken met een Nederlands paspoort. Dus, Daarom? Uh, wie weet. Hexeketel à la Istanbul? Hexeketel à la Istanbul, ja. Hopelijk wel. Met een goed resultaat. Voor Turkije dan. De woorden van uh, Fuat Usta in het gesprek met Angelo Terwijn. It will come in time you just be patient everything that's yours will get to you just because some others get that early Don't you worry yours is coming too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 van uh, Stevie Wonder, samen met de man die uh, zowel met de Beatles als de Stones mocht be spelen, Billy Preston en Sarita en It Will Come In Time. Gaan we weer rennen. In de Vuelta was het uh, gisteren vuurwerk. Eindelijk gebeurde het Alberto Contador, reed Joaquin Rodriguez uit de rode leiderstrui. En voor vandaag wezen alle tekenen opgekomen op een massasprint. Joris van den Berg. Tot nu toe was het 4 op 4 voor de Duitse sprinter... van de Nederlandse Argos-ploeg, John Degenkolp. En dus zou hij vandaag ook wel weer gaan winnen. Tot nu toe deed hij dat van kop af. Heel sterk, dat deed hij bijna elke keer dat hij won. Gewoon volle bak sprinten en ze kwamen er niet meer overheen. En dus gingen de ploegen van mannen als Davis en Swift en Benatti... die gingen vandaag een ander plan opstellen. Ze gingen de boel op een lint trekken. Heel vroeg voor de sprint, 3-4 kilometer daarvoor. De snelheid opvoeren, zodat er geen... Geen sprake is van een breed peloton, maar van een lang lint. Waardoor je dus, als bijvoorbeeld Degenkolp al met een achterstand van, laten we zeggen, 20-25 meter te maken hebt. Goed, dat lukte. De sprint begon. En inderdaad, de mannen van Degenkolp en die Duitsers zelf, die kregen te maken met een gat. En konden dus niet meesprinten om de rit zegen. Koende Kort werd achtste, Degenkolp vijfde. En een stukje daarvoor was het één Benatti, twee Swift, drie Davis. Net als vorig jaar wint de ervaren Daniele Benatti een rit in de slotfase van de Ronde van Spanje. En verder was er vandaag eigenlijk niks te melden. Oh ja, Martijn Keizer zat in de kopgroep. Net als eerder deze ronde en net als zo'n beetje de hele ronde van Italië eerder dit jaar. En Alberto Contador blijft gewoon heel rustig en makkelijk aan de leiding in de Vuelta. Die nog drie dagen duurt. Een korte samenvatting van de dag van vandaag van Joris van den Berg. Nou, de conclusie is duidelijk, denk ik op. Dus uh, dit keer niet de beste in de massasprint. Dat vraagt om een reactie. Dat uh, doen we uh, ja, gewoon getrouwd tegen deze verwoord daarbij. Uh, Koen de Korts, zijn ploegenoot bij Argos Shimano. Ja, Koen, goedenavond. Goedenavond. Waarom niet? Ja, ja. Uh, in eerste instantie ging het sowieso een beetje, een beetje mis in het, uh, in het ploegenwerk. Waar we normaal gesproken zo sterk in zijn. En. Uh, ja, dat had inderdaad uh, te maken, zoals net in die samenvatting werd gezegd, uh, door, uh, door dat andere ploegen uh, ja, een plan bedachten om, uh, om ons te kloppen. En uh, ja, en normaal gesproken kunnen wij daar als ploeg gewoon op inspelen. Maar uh, ja, vandaag uh, gebeurde dat uh, helaas niet zoals het moest. En uh, ja, ze hadden uh, inderdaad te ver uit, uit de laatste bocht. En, uh, ja, dat is uh, jammer en, uh, en frustrerend. Want uh, we kwamen uh, nog echt. Uh, nog dichtbij en volgens mij was, uh, was John weer, uh, weer de snelste van, uh, van iedereen, alleen uh, al te, te ver uh, achterin begonnen. Ja, dus eigenlijk, uh, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen: het is een compliment waard dat iedereen zich aanpast, maar je bent toch slachtoffer van je eigen succes? Ja, absoluut. We wisten natuurlijk uh, zeker uh, vier op vier uh, dat. Uh, dat we niet heel veel uh, ploegen meer uh, met ons zouden samenwerken. Dat ze uh, eigenlijk uh, allemaal uh, met elkaar samenwerken om uh, tegen ons te rijden. En uh, ja, dat, uh, dat uh, was te verwachten natuurlijk. En uh, daar hebben we ook rekening mee gehouden. Maar ja, het, is, uh, het is toch, uh, toch lastig om, uh, om, het, uh, om het vijf keer uh, perfect te doen. En, uh, en dat, blijkt, uh, dat blijkt nu wel. Uh, dus uh, ja, vier keer perfect, uh, één keer uh, Iets minder goed, maar uh, ja, toch nog steeds vier overwinningen. Dus daar moet ik ons toch wel even aan vasthouden. Nee, maar, maar dat is al goed. Ik bedoel, hè, het kan al niet meer stuk. Maar is er nog uh, kans op revanche? Ik bedoel, er is denk ik, hè, op de slot sprint is er nog wel kans, wellicht en nog ja. een massasprint in het verschiet. Ja, wie weet morgen. Uh, morgen zijn er uh, geen, uh, geen bergen op het parcours. Uh, in ieder geval uh, geen berg sprint. Maar het is wel de hele dag lastig en ook in de finale lastig. Dus. Uh, ja, of het, uh, of het een massasprint wordt, uh, dat uh, is toch te bezien. Maar uh, anders hebben we sowieso uh, de laatste dag in Madrid nog een, een kans. Ja, want de ploegen zijn overgegaan op plan B. Om jullie eigenlijk in de wielen te rijden. Hebben jullie daarop volgend alweer een plan C gesmeed? Ja, we moeten uh, eigenlijk uh, toch nog net even iets eerder uh, weer voorin zitten. Ons, ons sterke punt is uh, altijd, uh, en ook in die andere sprints geweest... dat we altijd bij elkaar blijven uh, en daardoor... Uh, uh, ...in de finale echt het heft in handen kunnen nemen en met, uh, met heel veel kracht erover hebben. En uh, ja, nu, uh, uh, nu hebben we die ene kans om naar voren te rijden, misten we. En dan zie je dat dat dus misgaat. Dus moeten we nu maar zorgen dat we iets eerder naar voren gaan en dan maar op zeker spelen. Hebben jullie gelijk zo'n sprint teruggekeken of doe je dat later op de avond om het nog een beetje te analyseren voor jezelf? Nou, die sprints die, uh, die we gewonnen hebben, die uh, hebben we pas later teruggekeken. Uh, maar deze wilde ik echt meteen zien. Ik, uh, zelfs voordat ik uh, geduust heb, wilde ik hem eerst zien wat er nou precies misging. Want uh, nou, het was uh, behoorlijk gefrustreerd en uh, natuurlijk vol adrenaline. En uh, als het dan niet lukt, is, het, uh, is dat heel erg. En ik wilde eerst kijken wat er beter komt. Dat is ook eigenlijk wel grappig, hè? Dat je, dat je nu zo'n grote teleurstelling hebt naar zo'n sprint. Dat is, dat is ja. toch ook een, een, een, ja, een soort van statusverandering, ook voor jezelf? Ja, absoluut, absoluut. Nou, ik, heb, ik heb natuurlijk al vaker een uh, sprint voorbereid, maar uh, ja, dat ik inderdaad al op zo'n niveau ben uh, in de Ronde van Spanje... Dat het... Dat ik gewoon uh, kwaad ben uh, om een vijfde plaats. Uh, ja, dat is uh, inderdaad een behoorlijke statusverandering. <laughs> dat is hartstikke ja. goed, man, toch? Ja, ja, ja, als je het zo bekijkt, inderdaad wel. Maar uh, inderdaad, beter moeilijk. Dankjewel. Ze <laughs> rijdt je tenminste <laughs> lekker naar je bed? Hé, hey, uh, wij, wij, wij hebben het hier heel vaak over die Vuelta. En dat het allemaal zo ja, fantastisch is. Dat het eigenlijk reclame is voor het wielrennen, hè? deze editie. Maak je dat van binnenuit ook mee? ja ik heb wel echt in de gaten dat het, uh, dat het heel hoog niveau is uh, spanning uh, elke dag en uh, volgens mij is het parcours uh, wat dat betreft perfect uh, uitgezet uh, voor voor ons voor mij persoonlijk ook uh, ja, al die bergaankomsten dat hoeft niet per se maar uh, voor, het, voor het klassement, uh, ja, het, het is toch nog uh, heel erg lang spannend geweest en eigenlijk is het gewoon nog steeds spannend. Ja. Er kan nog steeds van alles en nog wat gebeuren en uh, er zijn ook te, genoeg sprintkansen, uh, er zijn kansen voor kopgroepen. Uh, volgens mij is het een, uh, wat dat betreft, uh, perfect parcours. En de renners maken de koers en... Precies, dus er wordt uh, aangevallen, hè? Er wordt aangevallen. Ja, ja, ja. ja het, ik zag Conte doorgaan uh, gisteren, uh, 50 kilometer van de streep. Ik uh, ik uh, nou, dacht, uh, dit, uh, dit wordt oorlog. En uh, ja, dat werd het ook. En uh, dat heb ik ook weer teruggezien op de tv. En dat was uh, <laughs> mooi, mooi om te zien hoor. Heel uh. mooi. Nou, we hopen hier natuurlijk nog te spreken. Uh, bij goed of bij slecht nieuws. Uh, ja, je moet natuurlijk even, even aan wennen om zonder champagne naar bed te gaan. Lukt dat, Koen, of niet? Ja, na nou, de sprint uh, etappe. Uh, <laughs> dan, uh, dan is het al even lastig zonder champagne. <laughs> moet je maar. Een... Uh, alle gekke dat het zal wel lukken, denk ik. <laughs> Oké, okay, nou, neem maar een ander slaapmutsje en uh, tot snel weer. Goed, dat doe ik zeker. Dank. Dankjewel, Koen. Koen Kort vanuit uh, Spanje. We gaan het uh, dichter bij huis uh, zoeken, want uh, de eerste dag van de KLM open is uh, inmiddels alweer historie. En de Engelsman Graham Storm heeft uh, de beste score neergezet op die eerste dag dus. Met 700 par gaat hij uh, aan de leiding. Wagner Niemeijer is aangeschoven hier, volgt het toernooi op die Hilversumsche uh, Hilversums golfclub. Zo gaat je? dat gewoon. Op, ja. Uh, ja. Ja. Uh, we gaan het even over de Nederlanders hebben. Uh, dat spreekt ons nog het meest aan. Joost Luijten is wat dat betreft een bekende naam. Hij is de beste golfer namelijk uh, van ons. Grote vraag is dan natuurlijk, hoe deed hij het? Ja, nou, goed. dat heet dan een score level par te zijn. Uh, je hoorde net al die Graham Storm zeven slagen onder par. Misschien nog één keer voor de mensen die dan denken... hoe zit dat ook alweer? het baangemiddelde is 70 slagen in totaal over die 18 holes en die score wordt gebaseerd op het feit wat een professionele speler nodig heeft om zo'n baan uh, ja, om, om die te spelen te ronden zeg maar, te lopen uh, level par betekent dus 70 slagen voor Joost Luiten uh, Ja, die, die staat eigenlijk heel lang uh, par te spelen, gaat op een gegeven moment een bogey maken, heeft hij er eentje meer nodig dan dat baangemiddelde, levert aan het einde van de rit dan, hij pakt dat overigens ook weer terug, uh, ja, levert aan het einde van de rit dan na dag 1 van de 4, dus dat is nogal uh, beperkt, dat is 25% van het toernooi, een vijftigste plek op. Ik vond hem wel in een groepje, in de flight heet dat dan, uh, met Simon Dyson, de drievoudig winnaar, en uh, Darren Clark, een, een, een fenomeen, een major winnaar, een Ryder Cup kampioen. Uh, het beste spelen, het meest rechtweg met zijn afslagen, uh, dat, dat zag er goed uit. Het korte werk is dan voor hem het putten, het, het spel in de baan, de ballen richting de vlag. Dat was wat minder, uh, daar werkt hij aan, daar is hij hard mee bezig, dat gaat ook steeds beter... En, ja, je hebt af en toe het geluk nodig dat er dan een keer een lange put in gaat... van een meter of tien, ik doe maar even wat. Ja, dat, dat brengt je dan verder, dan kun je birdies maken, kun je laag gaan... Ja, en dan kun je zoals zo'n storm dus op een gegeven moment naar beneden in, in je scoren. Maar, ik bedoel, ik heb er niet zo heel veel kijk op... maar als die nu 50ste staat en er is 25% van het parcours afgewerkt... en je bent de titelfavoriet, dan uh, maak je het niet waar. Nou ja, het, het, het aardige is altijd dat Joost Luiten zichzelf uitroept eh, tot titelfavoriet. Bombardeert tot titelfavoriet. Het is denk ik zelfs zo erg dat als hij een keer zou zeggen: Ik ga hier kijken wat ik kan doen. en dan zien we wel waar het schip strandt. op zondagmiddag rond een uur of zes of half vijf. Eh, zo rond die tijd. Eh, dan zouden wij denken: Oei, er is iets met Joost Luiten aan de hand. want eh, hij is toch de man die het altijd waar wil maken voor eigen publiek. Neem even, vorig jaar toen had hij ook geen beste start. haalde hij eigenlijk bij de number, op, op, echt op één slag, haalde hij eh, het. Weekend, want de helft van het deelnemersveld zal afvallen naar morgenmiddag. Naar de tweede dag. Toen had hij wel een super zaterdag. En dat leverde hem uiteindelijk op de zondag nog een zesde positie op. Dus wat dat betreft is er echt wel alles, van alles nog mogelijk. En ja, kun je moeilijk zeggen nu nog hoe zo'n toernooi eruit gaat zien. Maar laten we even naar Joost Luiten zelf luisteren. Hoe hij er tegenaan keek. Nou ja, niet ontevreden. Ook, niet, ook geen superdag geweest. Maar ik denk dat ik met, met level par na vandaag niet ontevreden moet zijn. Um, alle kansen nog om, om, om de aansluiting te zoeken met de leiders. En uh, je zit er nog in. Ik denk dat dat het belangrijkste is vandaag. Ja, heb je een moment al gedacht dat je dat niet zou zitten? Dat is al het minst wat we inmiddels van je mogen verwachten? Nee, ja, goed. Uh, het is altijd afwachten. Het is golf. En uh, je hoeft hier op deze baan niet heel veel fouten te doen... om uh, tegen uh, een bogey of een bogey aan te lopen. En uh, goed, uh, daar, daar heb ik uh, gelukkig uh, voorkomen. Uh, ik speelde gewoon constant solide. En uh, morgen moet het eigenlijk iets scherper. En dan, uh, dan, dan kan je gewoon onder par spelen. Dat is duidelijk. Joost Luiten sluit dus nog helemaal niets uit. Een slechte dag, maar dat kan allemaal nog goed komen. We gaan naar die andere twee Nederlanders van naam. Maarten Lefebvre en Robert-Jan Derksen, hadden zijn een betere eerste dag? Nou ja, uiteindelijk dezelfde ronde met die 70 slagen. Daar zit in de Van Wereld nog bij. Iemand die inmiddels een treetje lager speelt, maar zo'n toernooi dan mag spelen. Dus eigenlijk zitten de Nederlanders in een soort treintje met z'n allen. Maar wel elke ronde een apart verhaal. Neem Robert-Jan Derksen, die begint als een eerste negen holes... komt op een bepaald moment aan de leiding te staan in de wedstrijd. Drie birdies op een rij, Nou dat ziet er netjes uit. En dan maakt hij eigenlijk fouten op de par vijf holes. Dat zijn de lange holes waar je normaal gesproken snel kunt scoren. Snel uh, van vijf naar vier slagen kan gaan. En zelfs naar drie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor hal 18... waar hij echt in de problemen kwam het bos in... Ja, bal eruit zien te krijgen. Dan kom je in de problemen. Maar Lefebvre was weer een ander verhaal. Uh, die kan heerlijk zaggerijnig zijn. Ik ken werkelijk niemand, die bij de NOS, niet privé, uh, niet hier... die zo heerlijk bozig kan zijn uh, op zichzelf. En op een gegeven moment vroeg ik hem ook van ja, hoe zit je hier nou eigenlijk? Want je, je straalt uit dat je baalt als een oorworm. Maar het ging wat scheef, het ging niet recht. En uiteindelijk bleek het dat hij nog wel tevreden was. Eh, en met name over het begin van zijn ronde. Ik moet zeggen, de eerste paar holes was niet eens zo slecht. Ik zoek uh, oké okay ballen. Een uh, beetje links, een beetje rechts. Nou, kan, kan gebeuren. De eerste paar holes weer erin komen. Maar ja, vier sloeg een matige bal. Of vijf, een beetje pechspinning op terug. En op uh, zes sloeg ik ook een hele slechte bal. geen een beetje van links naar rechts. En uh, dat is nooit een goed teken. Als je nou één kant mis, is het niet zo erg. Uh, ja, speel je goed, sluit de bal, titurien goed... Dan kan je heel goed scoren, want de greens zijn echt perfect. En, uh, dus je kan echt puts holen. Maar ja, als je niet, niet uh, in je spel zit, dan, uh, dan wordt hij erg lastig. Dus, maar ik denk wel uh, dat het vrij snel uh, oplossen dadelijk. La Weber dus. We hebben luiten uh, gehad en derkse gehad. Uh, oftewel de drie bekende namen hebben we dan. Uh, ja, dat was deze man die we hier hoorden. Um, zijn dit overigens de enige drie Nederlanders? er nee, nee, zijn er nog 18 meer? in totaal. 18? En dat is er okay. zelfs uh, nog eentje meer dan vorig jaar. Dat is best wel een serieuze groep. En er zijn ook een aantal mensen die opvallen. Bijvoorbeeld Richard Kind, 27 jaar. Um, ja, is vorig jaar nog een tijdje bezig geweest uh, op, op de Challenge Tour. Dat is de eerste divisie. Uh, daar sloeg hij bij elkaar, ik heb het opgeschreven, 496 euro. Daar was geen brood aan te verdienen. Die mm. volgde nu een opleiding tot, tot golfleraar, tot teaching pro. Um, maar goed, laat het maar zien. Hij staat drie slagen onder par, is de beste Nederlander. En wie daar... Met één slag minder achteraan komt. Twee slagen onder par. Dat zijn dus bijvoorbeeld vijf slagen van die leider af. Dat is Renier Sexton. Die zouden mensen nog kunnen kennen van zijn deelname aan de Masters. Echt ja, de hoogmis van het golf elk jaar. <kalk> en uh, daar heeft hij een aantal jaren geleden aan meegedaan. Uh, op wat lager niveau veel gewonnen. En ja, dat is wel een professional. Hij heeft wel een tourkaart. Hij heeft wel de problemen dat hij niet aan alle toernooien mag meedoen. De grote toernooien vaak moet missen, want die zijn dan voor de beste spelers. Hij mag daar dan niet in, want zo werkt het dan in het golf. Maar dit is voor hem een uitgelezen kans om dat toernooi eh, ja, goed te blijven vervolgen... en een mooie check te incasseren aan het einde van de rit. En dan kan zo iemand misschien zijn speelrecht voor volgend jaar zien te behouden. Dus Richard Kind, ja, dat moet je maar zien waar het schip strand. Is niet meer als, als prof bezig, als, als, als he, playing professional. Maar Renier Sexton is dat wel... En zou misschien wat, wat kunnen doen. Wie zijn er eigenlijk wel de favorieten? Nou ja, er zijn er heel veel. Er zijn, uh, vorig jaar waren er bijvoorbeeld drie mensen uit de, top, of uit de top 10 van de wereld op dat moment. De wereldranglijst. Die zijn er nu niet. Uh, maar je hebt wel een aantal hele mooie namen. Bijvoorbeeld Paul Casey. Bijvoorbeeld Martin Keimer. Uh, gaat ook weer de Ryder Cup spelen over een paar weken. Uh, is geselecteerd. De Duitser. Oudwinnaar. Nicolas Colsaert, de man uit Brussel... is met een wildcard toegevoegd aan die Ryder Cup. Is ook iemand die dus hier ja, van een paar meter afstand... eigenlijk in zo'n baan te bewonderen is. En zo kun je eigenlijk een hele rit maken. Ik denk misschien wel van twintig mensen die allemaal... en daar zitten die Nederlanders ook best bij... en zeker luiden toch wel... Die misschien allemaal wel zouden kunnen winnen. Ik denk dat je zo 30, 40 namen misschien wel kan invullen. die wat zouden kunnen doen. Wie ik tegenvallend vindt zijn, zijn voormalige Major-kampioen uit Amerika, Rich Beam. tot Hamilton. De, dat, ja, dat loopt er ergens achteraan. Is een beetje vergaande glorie. Klinkt aardig op papier. Maar, nou ja, goed. Graham Storm is de leider. En ik. Ik denk dat ze bij de organisatie niet zo blij zijn met een winnaar als Graham Storm. Omdat dat is niet zo'n aansprekende speler. Het laat eigenlijk weinig zien. Een middenmoot speler. Ik denk dat ze eigenlijk graag zo'n Keimer bijvoorbeeld of zo'n kolsaar zien willen. Maar goed, dat weten we allemaal pas zondagmiddag. Het wordt uh, allemaal gevolgd hier door jou via Radio 1. Wacht maar niet mee, jongens dat. We gaan uh, naar tennis. Nog vier dagen, dan zit het uh, laatste Grand Slam tennis toernooi erop. De Droomfinale. Bij de mannen zit er uh, niet meer in. Want uh, Roger Federer werd afgelopen nacht uit het toernooi geknikkerd door Thomas Berdig. Je had uh, slechts vier nodig om Federer naar huis te sturen. Dag Marcelle Mesker, goedenavond. Goedenavond. Dat moet een dikke streep door de rekening zijn geweest voor Federer. Ja. Teleurstelling was er ook uh, vooral bij hem na afloop uh, in de persconferentie. Um, ja, hij had toch niet echt helemaal gespeeld zoals hij graag wilde spelen. Uh, maakte voor zijn doen vrij veel fouten, 40 fouten. Bijna twee keer zoveel als Berdy. Maar ja, daar moet je tegenover uh, stellen dat Thomas Berdy toch ook wel een hele goede tennisser is. Hè. Uh, die heeft weder uh, al eens een keer op een heel belangrijk moment geklopt. Wimbledon 2010 in de kwartfinale. Berdy haalde toen uh, de finale. Uh, uh, heeft dus. Wat Federer op de een of andere manier niet zo goed ligt. Hij kan tegen Berdy eh, niet zo goed dicteren. als hij zou willen. en als hij tegen andere spelers doet. Dus al met al was het Federer niet eh, op eh, topniveau. En. Eh eigenlijk uh, ja vier sets verliezen, maar eigenlijk heeft hij niet veel kansen gehad. Dat had ook zomaar drie sets kunnen worden. Het was dat Berdy nog een beetje nerveus werd in die derde set... en een 3-1-voorsprong liet liggen. Maar uiteindelijk maakte de Tsjech het makkelijk af. De lach op zijn gezicht uh, zei veel. Hij zei ook van, ik heb me verheugd op deze wedstrijd. Toen ik de loting zag, keek ik uit naar een kwartfinale ontmoeting uh, met Federer. Dat zag ik al uit uh, de hoek van mijn oog. <laughs> en um, ja... Hier had hij alles op alles gezet en hij heeft geweldig gespeeld. Ja, Verdiende dat... overwinning wel. En dat dan wel op de favoriete ondergrond toch van Federer? Ja, dat mag je wel uh, ja. zeggen. Vijf keer gewonnen in New York. Uh, snelle baan. Um, Ideale ondergrond voor Federer. Hij is er ook van uit. En uh, zijn landgenoot Wawrinka zit ook niet meer in het toernooi. Want die was ziek, die moest opgeven. Um, wat betekent dat nou voor hun uh, deelname aan de Davis Cup tegen Nederland volgende week? Tja, het zou toch wat zijn, zeg uh, straks. Geen Federer en geen Favrinka. Maar goed, ja. dat is nog uh, heel ver weg. Mm. Um, ziek van uh, Favrinka, Nou, die zal er wel bij zijn. Of Federer meedoet, ik weet het nog niet hoor. Um, hij houdt ook de boot nog steeds af. Uh, specifiek werd ernaar gevraagd. Hij zegt ook, uh, ja, ik moet nu alles op een rijtje zetten. Het is natuurlijk zo geweest, vorig jaar uh, is hij na de US Open... Uh, is hij begonnen met ja, zijn enorme, sterke naseizoen. Hij heeft bijna alles gewonnen uh, tot en met de ATP World Tour Finals. is 2012 ingegaan, heeft uh, heel sterk gespeeld. Hij uh, heeft weer zijn zevende Grand Slam titel, de nummer één rekening... Uh, heeft hij gehaald. Dus wat dat betreft uh, Federer... Uh, ja, heeft stof tot nadenken. Want ja. heeft hij zin om nu op Greffel te gaan tennissen. Helemaal uit zijn ritme te komen niet te rusten. En dan die mogelijke nummer één positie. Die dan in het geding kan komen als hij de komende twee maanden niet goed speelt. Dus ja. hij zal daar uh, toch uh, behoorlijk over nadenken denk ik, met zijn team. Nou, we horen vanzelf al wat, uh, wat de uitkomst is geweest. We gaan even verder met de mensen uh, vanuit het toernooi. Of die uit het toernooi zijn. Andy Roddick bijvoorbeeld. Die is met pensioen gestuurd hè, door uh, Del Potro. Was dat uh, emotioneel? Ja, ja, zeer emotioneel, mooie emotionele speech van Andy Roddick. Die normaal altijd zeer gevat is in persconferenties. Altijd wel zo'n een woordje klaar heeft. Het eerste wat hij zei, nou ik heb eigenlijk geen woorden nu om wat te zeggen... Uiteindelijk deed hij dat natuurlijk toch. hè, is uh, onhandig tijdens de persconferentie. Ja. Ja. Nou nee, dat was zelfs op de baan al okay. hè, voor het grote publiek, bij ja. hem 20.000 man. En, um, maar weet je, als je zo'n wedstrijd speelt, je weet het is je allerlaatste. Hij stond 2-1 in sets achter en dan een break in de vierde. Ja, dan weet je uh, dat er van alles door zijn hoofd spookt. Dat zei hij ook, weet je, hoe hij daar als twaalfjarig jochie op de tribune zat... en de grote jongens bekeek. Hoe hij, uh, ja, uh, steeds maar weer zichzelf in de auto zag zitten bij zijn moeder... en dat ze samen naar trainingen reden. Ja, dat soort dingen was hij die, die laatste paar games dus bezig. Helemaal ja. niet met de wedstrijd. Dus ja, hij verloor, maar het was een prachtig afscheid tegen Juan uh, Martín Del Potro. Was het een dus, afscheid uh, wat hij verdiende in, de, in deze atmosfeer, met deze stijl? Ja, absoluut. Jules ja. Open, het enige kwetsbaar slim dat hij heeft gewonnen in New York, een avondwedstrijd. Nummer 1 van de wereld geweest, 32 titels, 612 overwinningen. Uh, prachtig en uh, verdiend. Sportieve vent. Vaandel van de Amerikaanse tennis van de laatste 10 jaar. Mooie woorden. Andy Murray dan. Uh, leek op weg naar het einde. Want hij stond uh, met 2-0 achter tegen Marin Silic. Maar ja. Murray staat in de halve finale. Marcella, zeg. wat is er gebeurd? Ja, die Murray. Uh, ups en downs dit toernooi. De ene wedstrijd, briljant. En dan weer een hele matige wedstrijd. Nou, Hij begon werkelijk met uh, pap in zijn benen tegen Marin Silic. Kon geen pas zetten. Was humeurig. Want de wedstrijd werd ook verplaatst naar het tweede centakkoord. Het Louis Armstrong. Want het had weer eerder op de dag geregend. Nou, Die baan speelt net eventjes wat anders. Er zat geen kip op de tribune. Want iedereen zat in het Arthur Ashe bij ja. Andy Roddick. Dus totaal sfeerloos. En ze had er ook helemaal geen zin in. Humeurig als de pest. 6 3 5 Achter. Nou ja, toen pakte die één break terug. Silic werd toen een beetje nerveus. Die hielp hem. Nou ja, toen was het 5-5-6-6. Nou, dan weet je het al. En die Murray pakte de tiebreak. Daarna heeft Silic nog twee games uh, gehad. Dus ja, knap dat Murray dan toch ook op zo'n dag met lelijk tennis, met uh, een heel zwak uh, begin, ja, dat hij het dan gewoon toch weer uh, netjes in vier zetjes afmaakt. Ja, dat hij net op tijd terug is in zijn goede humeur, zeg maar. Ja, en de halve finale dus nu niet tegen Federer speelt, maar tegen Berdy. Ja. En dan hebben we nog twee spelen uh, vandaag bij de mannen. Del Potro, Djokovic. Is dat de wedstrijd vandaag? Ja, ja match of the day. Ja. Uh, de avondwedstrijd uh, in New York, daar wordt veel van verwacht. Djokovic uh, bijzonder goed in vorm. Uh, ja, samen met Federer was hij de grote favoriet. Nou, Federer is, is er niet meer bij. Um, Djokovic uh, is briljant, heeft nog nauwelijks uh, games verloren. Zet al helemaal niet. Ja, en Del Potro is van uh, al die, uh, die grote namen bij de, bij de Big Four... Ja, toch de enige die uh, ja, misschien het in zich heeft om eens een keer weer voor een verrassing te zorgen. Hij won de Eurozoop in 2009. En, uh, dat kan wel eens een hele zware fysieke wedstrijd gaan worden voor Djokovic. Echte test voor hem voor het eerst. Uiteindelijk zal Djokovic dan toch uh, misschien de overhand hebben... maar makkelijk zal het niet worden. En die andere partij? Tipsarevic. Ja, leuk. Die is nu aan de, ga ja. nu aan de gang. Uh, toch wel verrassend. Uh, Servier Janko Tibzarowits uh, lijkt daar met twee sets tegen één. Tegen David Ferrer. Echt een uh, hoge niveau wedstrijd. Uh, kwaliteit. De uh, kwalitatieve rallies die we hier zien, onvoorstelbaar. De twee loopwonders van de Tour. De twee uh, pitbull-terriers uh, tegenover elkaar die niet van opgeven weten. Enorm loopvermogen. En ja, daardoor krijgen we briljante rallies te zien. Maar het is nog niet klaar. Twee in sets voor uh, Tibzarowicz. Ik verwacht dat uh, Federer er toch nog wel... of uh, Federer Ferrer toch nog wel minstens een uh, vijfde set uitsleept. Dus dit kan nog wel even doorgaan. Ik wens je veel plezier bij. We horen het van je. Dank je wel, ja. Marcella. Wist u dat de Koninklijke base en Softbalbond 100 jaar uh, bestaat? Dat wist u misschien niet. Dan weet u het nu. Uh, de Bond organiseert het Europees Kampioenschap Hongbal, dat morgen begint. 12 landen strijden in Haarlem, Utrecht en in Rotterdam om die Europese titel. En. Een van de favorieten is uiteraard het Nederlands team. En dat zijn ze zeker na het winnen van het wereldkampioenschap uh, vorig jaar. Die titel werd gewonnen met de inbreng van de in Amerika spelende Nederlandse honkballers. En ook nu spelen er Nederlandse honkballers uit de Verenigde Staten mee. In de voorbereiding op dit EK won de ploeg twee oefenen in te land. Twee keer was Duitsland de tegenstander. Collega Rutger Hekman was daarbij en sprak met honkbalkenner Charles Urbanus en met de bondscoach Brian Farley. Wat is het verschil tussen dit Nederlands team en het team dat uh, in 2011 wereldkampioen werd? Nou, we missen een, uh, een aantal van de spelers van, van vorig jaar. Uh, Sidney de Jong, Vince Roy en, uh, en jongens uit amerika Die speelden voor ons vorig jaar twee uh, geblesseerd in uh, Charlotte Schoop en uh, Zaraga, John Zaraga. En we missen ook Bogaarts uh, Jonathan Schoop en uh, Didier uh, Gregorius. En, uh, Goede spelers, maar we hebben gewoon ingevuld met wat jongens uit Amerika, de andere jongens. En uh, nou, dat, uh, dat is op dit moment het verschil met natuurlijk wat, uh, wat jongens uit de Nederlandse competitie. Was. Dus een soort mix van, van jongens die waren wel, volgens mij 12, met een combinatie van nieuwe jongens. Is het moeilijk om de jongens uit Amerika hier in Nederland te krijgen voor dit EK? Nou, in sommige gevallen wel, want uh, er zit uh, minder belangstelling uh, denk ik, vanuit Major League Baseball voor een Europese titel dan voor een wereldtitel. Dat is één. En uh, tweede zit je met een hele korte uh, uh, tijdperk tussen de eind van het seizoen en het begin van deze toernooi. En uh, dat maakt het ook moeilijk, want je hebt wel play-off situaties in Amerika die spelen op dit moment. En dat maakt het gewoon natuurlijk moeilijk, want die jongens moeten voor hun organisatie in de play-off spelen. Krijgt u veel tegenwerking van die proforganisaties? Nou, het is gewoon uh, natuurlijk, die, uh, de, de spelers zijn eigendom van organisaties. Die bepalen gewoon bonussen en salarissen. En die zijn uh, natuurlijk niet altijd uh, uh, open tot, uh, om, om een speler hier te sturen... die vooral misschien in, uh, in, in hun organisatie op dit moment uh, net van een blessure afkomt... of uh, net aan herstel is. Of soms in, in een situatie dat hij misschien naar de Major League zou zal, uh, zal opgeroepen worden. Jullie hebben nu twee oefenwedstrijden gespeeld. Ben je tevreden wat je gezien hebt? Ja, vooral het feit dat wij in de tweede wedstrijd veel, veel meer van onze slagkracht heb, hebben laten zien. En uh, ik vond het gewoon heel... Uh... Heel mooi om te zien dat een paar jongens die een beetje, een beetje moe waren gisteren. En een beetje van, ja, veel mensen die hebben gereisd hier gisteren en zoiets goed gesteld hebben van de reis. En, en je zag het vandaag dat we veel, veel sterker waren op de slag gemiddeld. Maar wij zijn een team die, die leent heel vaak op onze pitching. En uiteindelijk pak je de momenten aanvallend. En ik vond het een goede prestatie vandaag. Je zegt een goede voorbereiding gehad, jullie grootste concurrent op het EK Italië. Is de voorbereiding eigenlijk een beetje verregend? Is dat een voordeel of een nadeel voor jullie? Nou, ik denk dat zij uh, zal liever veel meer wedstrijden spelen voordat ze hier komen. Dat is uh, zoals je zei, verregend in Italië. Ze speelden volgens mij drie wedstrijden uh, Italië. Spanje is ook een sterke tegenstander. Dat zagen we ook uh, in, in de uitslagen. Die, die wonen van Italië ook een wedstrijd. Um, maar natuurlijk, als je meer wedstrijden kan spelen, vind je dat beter dan, uh, dan verregend worden altijd. Zijn met Spanje en Italië jullie twee grootste concurrenten genoemd voor de Eindzegen? Nou, ik denk als je op papier kijkt op dit moment, met de rosters die hebben gewoon, uh, die wij zagen, dan, uh, dan hebben ze gewoon uh, de beste teams uh, op papier. En uh, met Duitsland is ook iemand die, die wordt iets sterker. Die hebben een uh, die, paar uh, profs die kwamen uh, laat binnen. Maar goed, uh, ik denk uiteindelijk zit je met die twee als, uh, als je grootste tegenstander. En dan gaan we met de op beginnen van het Nederlands team. Derde hoogman, Michel Duisma, pak nummer acht. Charles wat verwacht jij van dit Nederlands team, dit EK? Nou ja, wat, uh, wat er uh, in ieder geval op de line-up kaart uh, staat, uh, is een, weer een heel sterk team, moet ik zeggen. Uh, het, is een, uh, het is een mooie combinatie van uh, de goede, echte goede Nederlandse spelers en de, de jongens die uh, ook in Amerika uh, spelen met een contract. Ik denk vooral een hele sterke pitching. Hele sterke werpers. Dus dat betekent met een goede verdediging dat ze weinig punten op zullen geven. En toch een aantal jongens in de line-up die de bal heel goed kunnen slaan. Dus ik, ja, ik denk dat het een, een heel, sterk, heel sterk team is. Wat brengen die jongens die uit Amerika komen extra voor dit team? Ja, het zijn jongens die natuurlijk gemiddeld tussen de 80 en, en, en 120 wedstrijden hebben gespeeld. Als je kijkt met name in het middelste gedeelte van de line-up... brengen ze power, brengen ze kracht. Ze kunnen de lange bal uh, slaan. En wat ze in het team inbrengen is een bepaalde stabiliteit. Met hoembal, ze weten hoe het gespeeld moet worden. En uh, ze weten welke dingen ze moeten, moeten doen. En stralen daarin ook een bepaalde uh, rust uit. Show Urbanus in een bijdrage van Rutger Hekman. We sluiten deze uitzending af met hetzelfde onderwerp... als waar we ook mee begonnen zijn, namelijk uh, voetbal. Uh, in augustus liep het Nederlands helft al tegen een forse nederlaag aan. U weet nog wel, hè? De 4-2 tegen België. En onder de voetbalkenners wordt eigenlijk al een paar jaar likkerbarend gekeken... naar de huidige Belgische generatie. En vrijwel iedereen is het erover eens. Deze lichting kan zomaar eens hoge ogen gaan gooien op een eindronde. Maar er is één probleem. België kwalificeert zich de laatste jaren nooit voor een eindronde. Sinds 2002 al niet meer. We gaan naar het land van de voetbaltoekomst. Armand Schreurs is daar. Armand, uh, staan de sterren gunstig dit keer... Wat is dat voor een geweldig positieve inleiding, Ronald? Ja. <laughs> wij hopen dat de sterren gunstig staan. Want ik hoef je niet te vertellen wie uh, allemaal Rode Duivel is. Jullie kennen die ploeg even goed als wij zelf. Dat zijn jongens die voetballen in de grote landen. Uh, maar ja, de resultaten zijn er nog nooit nog niet uitgekomen. En nu zou het echt wel moeten deze keer. De spelers zijn twee jaar ouder en uh, spelen bij grote clubs. En ja, alle kaarten liggen op tafel om te zeggen, nu moet het resultaat komen. Yes. En we beginnen er morgen aan in Wales. Ja, dat is al meteen een, een moeilijkere wedstrijd dan je zou denken. Want al die jongens van Wales die spelen ook in de Premier League. Dus dat is niet meteen een zwakke tegenstander. Nee, maar ja, het, het, wat, moet, het moet deze keer. Dus we kunnen er niet meer onderuit. Want als je kijkt hè, naar deze lichting... nou, ik heb net het woord likkebarend al genoemd. Dit is een fantastisch elftal. Ik vraag me dan af, waar kan het misgaan? Hoe, hoe, hoe denken jullie daar in België over? De bondscoach, dat ja? kan misgaan. Uh, Mark Wilmots, die is uh, assistent bondscoach geworden onder Dick advocaat. Is dan assistent gebleven onder zijn opvolger Lekens en is nu voor het eerst de bondscoach. Maar die man heeft geen enkele ervaring. Die is oudspeler van Schalke 04. Heeft daar nog de oude UEFA Cup gewonnen onder Huub Stevens En is toen even trainer geweest aan het einde van zijn carrière bij Schalke. Maar dat was helemaal geen succes. Nadien een België zes maanden bij Sint-Truiden. Dat is toch ook helemaal geen topclub. En daar houdt het op. Dus meer ervaring heeft die man niet als hoofdcoach. Ja. En uh, daar roorden we ons hart wat voor vast. De voetbalbond heeft gezegd: ja, maar hij is een vriend van de spelers. Maar dat is toch altijd wat link, vind ik. Uh, want hij zit met twintig goede spelers en moet keuzes gaan maken of hij nog lang vriend gaat blijven van iedereen, dat betwijfel ik toch. Ja. En er zit ook geen ervaren coach naast. Hè? Want ik zag Vital Borkoman zitten, en die heeft er ook geen grote cv' als trainer. Nee, dat is, nee je, je zou bijna zeggen... Borkelman zit ernaast. Uh, daarvan ben je zeker dat hij niet... Uh, aan de poten zaagt van de stoel van Wilmonds. Ja. Zoiets zal wel de overweging... geweest zijn. Maar dus... De, het, het zwakke punt, vrees ik... is de bondscoach en zijn keuzes. En, uh, hij, hij staat nu natuurlijk sterk. Ze hebben gewonnen van Nederland. Dat is voor ons... zoveel als wereldkampioen worden. Hè? Je begrijpt dat toch. wel. Ja, ja, ja. uh, al is het dan een oefenwedstrijd, maar voor ons uh, is dat niet zo. Maar ja... toch gaat het nu om de prijzen. En... Uh, Willemot zal toch moeten bewijzen dat hij dat wel aan kan. Want uh, jullie hebben nog wel een paar blikvangers. Je hebt ze net ook al een paar genoemd. Hè? Compagnie, uh, Vertongen, Van Buiten, Witzel, Courtois, uh, Hazard. Spelen allemaal in de grote competities. Maar die Hazard is wel een apart verhaal. Hè? Want die laat het eigenlijk al jaren bij Lille zien. Nu bij Chelsea ook. Maar in dat rode shirt werd het nog maar niet zo lukken. Ja, dat is een eigenaardig verhaal. Inderdaad, die is uh, beste speler van Frankrijk geweest... Nu is die bij Chelsea uh, echt in een supervorm. Maar ja, dat heeft ook vaak te maken met wie speel je samen. En bij de Rode Duivels eh, zat dat, was er vaak discussie van... Ja, zijn ze niet te klein? Want we hebben ook nog drie smertjes, zoals je weet. Dat zijn dus twee ja. kleine jongens. En kunnen we die beide elk op een flank zetten? Eh, dat is een soort discussie waar, waar dan het gevolg altijd van was... dat één van de twee speelde. En dat was dus niet altijd in het voordeel van Hazard. En dan is er ook nog eens een rel geweest. Dat is toch te mooi om jullie te onthouden. <lacht> bij Lekes is hij een keer vervangen geworden. En toen is hij buiten het stadion een hotdog gaan eten... De wedstrijd. Ja, daar stond bijna de doodstraf op, natuurlijk. <laughs> maar goed, nieuwe coach, nieuwe kansen. Dan hebben wij uh, Arma, en dat moeten jullie als houvast nemen. natuurlijk jaren naar de Spanjaarden gekeken. Waar altijd de Catalanen en de Madrilenen met elkaar uh, ja, uh, in oorlog leefden, zowat, hè? voetbaloorlog. Uh, jullie hebben dat in het klein, nou ja, noem het maar klein: de Walen en de Vlamingen. Gaat dat nu wel een keer samen richting succes? Ja, dat, dat gaat samen. Dat, ja, dat gaat absoluut samen. Dat zijn jongens van een andere generatie. Dat ligt minder gevoelig. Maar, dat is misschien wel interessant voor jullie. Wilmos heeft besloten, het volkslied wordt niet gezongen. Ze oh. staan met de hand op het hart, maar er wordt geen Brabant mee meegezongen. Want de ene zingt dat in het Frans en de andere in het Nederlands. En de bondscoach zegt, wij zijn voetballers en geen zangers. Dat zou bij jullie niet kunnen, denk ik. Hè? Maar dus ons volkslied wordt niet gezongen door de ploeg morgen. Jij zei net, um, die overwinning op Nederland, gevierd als een wereldkampioenschap. We lopen bijna uit de tijd, maar ik wil toch van je weten. Uh, heeft het ook vertrouwen richting deze wedstrijden gegeven? Of is het al een eenmalig feest geweest? Nee, dat was geen eenmalig feest, Ronald. Het was toch een mooie overwinning, hè? Ja. Ja, dat, heeft, dat heeft toch echt wel een boost gegeven, ook bij de fans. Uh, want dinsdag spelen we thuis tegen Kroatië. En dat is dan nog een hele moeilijke klus, hè? Maar er is vertrouwen. Dankjewel, Arman Scheurs. Dit was Langs de Lijn voor deze avond. Morgenavond is er Nederland-Turkije. Het oog op morgen is er nog op deze zender met Chris Keijnen. Ik wens u een hele fijne avond. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal.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 www.itstaving.nl Geen lang studeerboete, maar beter onderwijs. Kies Partij voor de Dieren. Dit is Radio 1.